Bredenburg naar Rotterdamerplaat. Bredenburg naar Rotterdamerplaat. Over. De hele poel blaast weg en we zijn zo ontzettend bang dat mijn tent niet meer houdt. Hallo, over. Ja, um, ik zal even met G overleggen. Heb je de haringen in ieder geval goed in de grond ge geslagen? Over. Er waren uh, twee haringen los, die heb ik weer ingeslagen met de hamer. En ik weet niet of ik het nou open moet doen of, voor of dicht, want een hele boel schudt en beeft. Wat zou beter zijn, open of dicht voor? Open, over. Um, de scheerlijnen moet je strak zetten en het beste is om de tent dicht te laten. Over. Ik zal hem sluiten. Uh, dat is uh, een heel belangrijk advies. Het is <laughs> zo verschrikkelijk geweld. De hele zee staat wit. Uh, heb jij dat nou ook? Over. Nee, het is hier op zich, uh, wij zitten hier natuurlijk uh, afgesloten van die bomen. Maar uh, het waait inderdaad in de lucht redelijk, kun je aan de bomen zien. En aan de kust, daar is de technicus geweest uh, kijken, waait het inderdaad uh, erg hard. Dus dat is wel hetzelfde. Over. Nou, ik heb moeite om je te verstaan, zo brult het om me heen. En uh, de tent is net een uh, soort, ja, soort cello waarop gestreken wordt. Over. Uh, verder heb je, heb je verder uh, moeilijkheden met, met de wind en zo. Buiten dus die haringen die je erin moet slaan en de scheerlijnen spannen. Zijn er andere zaken die, uh, die niet werken? Zoals je lamp. Heb je je lamp kunnen repareren? Over? De lamp heb ik niet kunnen repareren, maar ik heb een nieuw batterijtje gedaan in het het. Oké, vanaf. Wacht even. je het? Dit was duidelijk te horen, dit was een starfighter over. Ja, um, um, nee, dat is uh, verder niets. Ik vind het een geweldige tent. Maar de, de moeilijkheid is dat de wind is van de andere kant. Dus niet, blaast niet op die ronde kant, maar blaast van de andere kant, dus van de voorkant. Maar uh, we zullen maar kijken hoe dat loopt. Over. Ja, vooral dicht houden. Uh, als je belangstelling hebt, dan kun je om zes uur uh, nog even komen. Anders gewoon om negen uur. Dan hebben we voor jou de weersverwachting van de basis Leeuwarden. De basis Leeuwarden, over? Ja, dat is goed. Dan kom ik uh, waarschijnlijk om negen uur. Ik heb verder niks te melden. Ik ga weer terug, want ik ben ongerust. En uh, ik ga hem nu dichtmaken. Over? Over? Uh, is het zo dat uh, naarmate de dagen verstrijken, dit is de laatste vraag... ...dat je gewoon meer behoefte hebt om die calls uh, te hebben? Over. Uh, Willem, dat weet ik van mezelf niet. Ik kan er geen antwoord op geven. Over. Goed. Uh, nog een laatste opmerking van jouw kant. Over. Uh, nee, ik heb geen opmerking meer. Dank je. Over. Goed. Nou, sterkte met de tent. Let op de haringen en op de scheerlijnen. om uur. We luisteren in ieder geval om zes uur voor het weerbericht. Uh, zender sluiten alsjeblieft en tot de volgende call. Over en sluiten.